En in Venendaal lijkt de lijsttrekker van Denk zijn raadzetel mis te lopen. De partij krijgt één zetel in de Venendaalse Raad en de nummer 4 van Denk kreeg meer voorkeursstemmen dan de lijsttrekker. Zeker zes gemeenten hebben besloten om de stemmen van de gemeenteraadsverkiezingen opnieuw te tellen. In Venrij, Beek, Maastricht, Rijswijk, Medemblik en Zeewolde gebeurt dat. De marges bij de verdeling van de restzetels is daar minimaal. Bewoners van een studentenflat in Rotterdam... willen dat de vele arbeidsmigranten die er wonen onmiddellijk verdwijnen. De migranten, vooral Oost-Europeanen, zijn veruit in de meerderheid... terwijl het officieel een studentenflat is, zeggen de Rotterdamse studenten. Volgens hen drinken en blouwen de Oost-Europeanen veel... maken ze lawaai en vallen ze vrouwen lastig. De verhuurder, een vastgoedbedrijf, heeft wel wat bewoners laten verhuizen... maar volgens de studenten houdt de overlast aan.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 Op de A6 Muiden-Lelystad tussen Knoop het Gooi-Meer en Almere-Stad 10 minuten vertraging vanwege een spoedreparatie. Dat was de verkeerde... U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs.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 Niet met de tune, maar met Walen. Want uh, Henny is helemaal fan van Walen. Uh, als het gaat om het song, wist van Henny, toch? Ja, ja, niet. <laughs> ja. Maar dit is een programma van kampioenen, hè? Dus ja, vandaar okay. dat Walen altijd opent. Oké, oké. Dus de manier, laat het maar gaan horen: Everybody got a knuckles. Everybody's got a little dat jullie weer luisteren allemaal. Want het wordt weer een bijzondere uitzending. We hebben heel speciale gasten. Om te beginnen. Francine van der Aar. De moeder van de toppers op badmintongebied vanuit Zandvoort. Welkom. Dank u wel. We gaan, we gaan, u? We gaan jouw uh, jou, uh, muziek ook draaien in dit programma. Het gaat erg goed met je kinderen. Ja, klopt. Ze maken nog steeds heel veel progressie. En uh, ja, de rankings gaan ook hartstikke goed. Uh, dus ze bestormen echt de wereldrenkinglijsten. En uh, ja... Nog steeds heel veel plezier. Dus, uh, elke maand is volle programma's. Dus uh, het gaat hartstikke goed. En hoe is het met jouw kilometers? Nou, ik ga zelf niet zoveel mee. Toevallig waren we afgelopen weekend mee naar de competitie in Frankrijk. Want ze speelt in uh, Frankrijk competitie de oudste IMCA. Dus gingen we een keertje kijken hoe het daar is om te ervaren. Maar dat is superleuk. Maar ja, maandag vertrekken ze ook alweer naar Orleans. Dus, uh, en dan twee weken later naar de Europese kampioenschappen. En ze wonen niet meer thuis, hè? ze wonen op Papendal. Ja, klopt. Ze wonen allebei op Papendal... En daar trainen ze twee keer per dag. Dus uh, de oudste Imke die is nu 20 en met de senioren selectie is het ook een Team NL. En uh, dat gaat hartstikke goed. Ik zeg al, ze staat een beetje rond de zestigen van de wereld uh, met 80. de mix. Ja. Ja. En een dubbel uh, iets van 75. En afgelopen jaar hebben ze zeg maar van koppels van 40 gewonnen op de wereldranking. En de laatste paar maanden ook wel van koppels die uh, 20-30 stonden op de wereldranking. Ja, ja. Dus, uh, maar ja, Elboel is ook natuurlijk met budget. Want op een gegeven moment moeten ze toch ook naar Azië toe voor toernooien te spelen. Want daar kan je ook de punten halen. Dus uh, ja, dat wordt natuurlijk een ander verhaal. Maar Europa, de wedstrijden, ja, dat gaat super goed. Ja. Leuk hè? Ja, absoluut. Een trotse Francine van der Aar, moeder van twee badmintonkampioenen. Naast haar zit Ruby Mens. En, uh, Rup, we hebben uh, jou leren kennen door Kees Nijens, Die is hier trouwens ook. Jij bent voetbalster bij Hillegom. Ja, dat klopt. En je zit in de selectie. Ja, geen wereldtop, maar we doen leuk mee. <laughs> ja, dat, dat In de moet. regio. Als jullie bij de eerste drie staan, moet je wel goed meedoen natuurlijk. Ja. Maar het is tweede moet. klas, hè? Uh, ja, vrouw 1 is tweede klas. En jullie doen er alles aan om eerste klas te halen? Ja, nee, dat gaat wel lukken. We houden eerste klas. Uh, nou ja, tweede klas. Okay. Kijk, eerste klas is dus ook verder rijden, hebben we net gezien. We hebben de afstand een beetje gezien, dus... Uh, het is leuk als we bovenaan in de tweede klas meedoen en uh, als wie we met het wel. Schuif schrijf even de microfoon naar Kees Nijens. Want Kees, jij bent de trotse, ja zeg het maar, vervangvader voor al deze meiden. Ja, dus zo mag je het wel noemen, ja. ja. Hebben ze jou gekozen of heb jij hun gekozen? Nou, ik moet je heel eerlijk zeggen, de moeder van Ruby, die is daar teamleidster. En ik moet heel eerlijk zeggen, dat ik heb in mijn hele voetbalverleden nog nooit zo'n goede teamleidster gehad die alles achter je rug regelt, alles uh, bekijkt. Dus uh, bij deze, Christine, nog eventjes complimenten dat je met assistent of teamleider bent. Maar uh, die, uh, die heeft ook een uh, vervelende karaktertrek om continu te bellen. Van uh, kom je nog, blijf je nog, wil je een keer de dames trainen? En uiteindelijk na 500 keer vragen heb ik gezegd van, nou, ik ga het één jaar doen en dat wordt inmiddels twee jaar. Ja, want je hebt bijgetekend, hè? Ik, ja, ik heb bijgetekend nog een jaartje, ja. ja. Nou, in ieder geval wel dat je bijzonder constatueus was, want uh, ze hoeft je maar te bellen. En uh, van, Kees wil je komen trainen? En dan zegt Kees meteen, kom eraan. En vijf minuten later staat hij op het veld. Dus dat was ook weer een compliment. maar praat maar ja, dat is, ja, dat is, ja. ja, ik probeer wel altijd er te, te zijn, ja. Ja. ja. Dit is de Watertoren Sport, oftewel ZFM uh, Lunched. Dat programma is trouwens mede mogelijk gemaakt dankzij de Zizo Sushi Lounge onder het Palace Hotel hier in Zandvoort. En we zijn heel dankbaar voor onze sponsors. We gaan weer naar muziek luisteren. De eerste muziek gekozen door Francine van der Aar. Spargo was dat met uh, You and Me. Hennie. En, ja, wij hebben hier uh, een geweldig gezellig onder, onder onsje. Want het gaat natuurlijk over en badminton en damesvoetbal. En Jos de Jong die is wezen kijken bij een training uh, van Kees Nuyens met die meiden. Dat klopt, ja. Nou, vertel me. Nou. <laughs> nou, we hadden uh, Kees en zijn dames bij ons in de studio bij uh, NL Magazine afgelopen maandag. En ik vond het zo ontzettend leuk. Uh, ze zaten hartstikke leuk te praten over het voetbal. Het uh, waren leuke interviews. Nou, je was er zelf bij als uh, mede-presentator. Het was oh. ontzettend leuk. En dat was voor mij de reden om te zeggen: van, Weet je wat, ik ga, eens, ik ga morgen eens even kijken. Dus contact met uh, Kees gehad. En uh, daar op dinsdag naartoe gegaan. En ik heb met ontiegelijk veel plezier in de kou genoten van, uh, van een zeer interessante training. Maar tees... Kees is, uh, ja, de, de is behoorlijk bezig daar. Er wordt ongelooflijk goed naar hem geluisterd. Ook tijdens een wedstrijd, ineens, uh, iedereen is druk bezig. En ineens roept hij, stop! En iedereen staat uh, meteen stil op dezelfde plaats. En dan gaat hij zijn aanwijzingen geven wat ze goed en wat ze verkeerd doen. Ook de trainingen zelf vond ik spectaculair om te volgen. Een paar oefeningen uh, waren zelfs ik. En ik ben toch redelijk, uh, nou ja, misschien ben ik dan toch een beetje dommer dan ik dacht. Uh, bij moest nadenken. En uh, ik denk van, hoe gaat dat nou, gosse. Maar na vijf minuten had ik het door. Maar hij roept alleen van, na A, B enzovoorts. Jullie weten het wel, bam. En alles gaat uh, alle goede kant op. Ik vond het ontzettend leuk om het, uh, om het te volgen. Heel André Godzijf Jansen het in het verre Veendam. Het is natuurlijk zo dat Jos uh, alleen maar ging om die mooie meiden te bekijken. Ja, en is he, het is allemaal he, flauwekul ja, hoor, wat hij eruit ja. gooit. Jezus, ga je even rustig. André <laughs> dus Jansen, komt goedemiddag. Maar, goedemiddag. Je bent heel ver weg, ik weet niet hoe dat komt. Maar... Nou, ik zal even met mijn mond bij de microfoon gaan zitten. Dat moet je altijd doen, dat weet je zo langzamerhand toch wel? Ja. Hé, hey, het is genieten van de Ronde van Catalonië, hè? Ja, het is een prachtige koers en uh, is elk jaar mooi, hoor. Want die finale is bergop en helemaal uh, onze grote vriend, Balbert, die laat het natuurlijk weer zien, hè. Die heeft een jaartje eruit gelegen. Ongelooflijk. En het lijkt wel of die tien jaar jonger is geworden. Geweldige wielrenner. Het lijkt wel of er een motor in zijn fiets zit. Ja, ach, dat, uh, dat, uh, dat is ook weer begonnen, hè. De, dat gepraat daarover vooral... Uh, omdat men vanuit de UCI probeert om dat technisch te ondervangen. Maar. Uh... Heb, heb jij dat, uh, dat apparaat gezien dat ze nu gaan instellen? 250.000 dollar. Ja. Een, een, een soort runchen voor fietsen. Ja, nou ja. Dat moet een paar centen kosten, hè? Misschien heeft Armstrong het wel betaald. Dat zou zomaar kunnen, want hij ja. doet veel goede dingen. Dus. Ja. Maar uh, wie geen uh, machientje in zijn fiets heeft, is Pascal Enkhoorn... die uh, uh, in uh, Italië fietst. Uh, de settimana, de week van Koppie en Bartali. Het ja. is eigenlijk een wedstrijd voor, uh, uh, voor de continentale teams. Maar zij doen er ook aan mee. En uh, met Lotto Jumbo heeft hij alweer een overwinning binnengehaald. Lekker, hè? Ja, het gaat hartstikke goed. Die mensen die hebben gewoon gezien dat ze het uh, niet goed deden de afgelopen jaren. Die hebben een paar goede professionele... ...begeleiders binnengehaald en dat doen ze. ze doen het gewoon goed. En ze hebben een sprinttrein die ja. werkt. Ja, ze hebben het doorgekregen. Ja. <lacht> het werkt, vooral Timo Rozen is natuurlijk een topper wat dat betreft. Wat een kanjer is dat, zeg. Ja. Maar het, uh, het wielrennen, ja, het is weer volop bezig vandaag de E3-prijs, Harald Beke. En uh, nou, ik heb op Waf al uh, de berichten gezet, want dan kom je weer in de sfeer... ...en dan wil je ook weer even de beelden van vorig jaar zien, hè? Ja. ja. En uh, nou, dat was fantastisch hoe Greg van Avelmaat uh, de boel uh, ja, gewoon domineerde. Zon Heel mooi. Zondag Gent-Wevelgem. Herinner je je nog van vorig jaar? Ja, zeker. Het was ook Greg van Avermaat. Ja, dat was dezelfde. Ja, met aankomst uh, met, uh, met, uh, met z'n tweeën voor het sprint om de peloton uit. En uh, ja, nou, het, het, het koersen is hartstikke mooi. En uh, ik zit ervan te genieten. Ja. Het, het wordt overal goed gedragen en ik moet zeggen dat er ook steeds meer mensen uh, een, met een cameraatje naar de wedstrijd toe gaan. Ja. En dan ook hun eigen beelden delen en dat is alleen maar leuk. En, en jij krijgt ze en... ook binnen hè? Wat zeg je? Jij krijgt ze ook binnen. Ik krijg alles binnen. Ja hartstikke leuk. Van alle kanten, je kan zo gek niet denken. Heerlijk hè, het is weer begonnen man. Je klinkt ook als een blij mens. Ik ben een heel gelukkig mens. Ik heb net mijn dochter even van de trein gehaald. Die houdt een lezing op haar eigen middelbare school voor haar uh, collega-gymnaziasten. Wat leuk. Maar nu als derde jaar student is uh, ja, gewoon een klein beetje een, uh, een autoriteit voor hun. Het wielrennen is begonnen. Dat maakt je blij. Je kinderen maken je blij. Het ja. is fantastisch, André. Heel fijn weekend. Ja, jullie ook. Veel plezier in de studio nog met de uitzending. Dankzij. En een hartelijke groet aan Charl En nogmaals, dankjewel Charl voor alle mooie foto's. Ja, heel graag gedaan. Okay. André. Ja, ja. Kees, je kreeg net de complimenten van, uh, van uh, Jos de Jong. Uh, wat betekent dit voor jou? Dames voetbal, dames trainen. Dat we gewoon aan het trainen zijn. Dat is, betekent eigenlijk uh, helemaal niet. Ik vind mijn plezier in het spelletje. Maar is er en, verschil met jongens? Of niet? Ja, er is een heel groot verschil met, uh, met heren of dames. Vertel. Um, bij de dames is uh, de intrinsieke motivatie om uh, als team iets te presteren. Vele malen hoger dan bij de heren. Die, uh, die altijd uh, zitten te zeuren en te kijken van uh, wanneer ze wisselen staan nummer 12, nummer 13. En bij de dames is het groepsgevoel en het besef om uh, wat te willen presteren met z'n allen veel meer en veel groter aanwezig. Nou wordt dit eigenlijk een heel belangrijk weekend voor het damesvoetbal. Want uh, uh, we hebben het er al eerder over gehad. Allianz met, met dat meidenteam. Die doen het verschrikkelijk goed. Die winnen van Bayern München, van uh, Borussia Mönchengladbach. Uh, de grootste overwinningen halen ze. Nou schijnt er een beslissing genomen uh, te gaan worden dit weekend. Dat de eredivisie wordt uitgebreid tot geloof 16 of 18 teams. En dat zij daar een kans op maken. Nou dat zou... Uh, ik, ik heb ze een keer zien spelen en ik uh, begrijp wel waarom. Want het is een, een, een heel goed, goed team en, uh, ja, met uh, veel uh, talentvolle speelsters. En ik denk dat ze het heel moeilijk gaan krijgen. Maar uh, voor damesvoetbal is het uh, wel heel belangrijk dat we een uh, regionale club uh, op dat niveau binnenkrijgen. Ja, die zou dan in de Eredivisie gaan spelen. Dat is toch heel bijzonder? hè? Ja, dat is wel heel bijzonder. Ja. Ja. Ja, tegen ADO Den Haag, Ajax, PSV. Dus, ja, dat uh, gaat ja. gebeuren. Ja. Ja, dat lijkt me een, een enorme uitdaging voor ze. Is het voor jou een uitdaging om deze meiden naar die eerste klas te krijgen? De meiden die jij traint? Nou, toevallig hebben wij vanochtend daarover uh, nog eventjes met z'n tweeën over zitten steggelen. Uh, de eerste klas is, uh, is leuk. Maar daar zullen we zeker en meteen, meteen even een oproep voor, uh, voor meiden die zitten te luisteren. En graag willen voetballen bij een ontzettende leuke vereniging. Waar alles goed georganiseerd is. Um, we hebben nu een... Uh, een vrij smalle selectie. Dus als er dames zijn hier uit de regio die denken ik wil voetballen. Van harte welkom bij, bij Hillegom. Uh, ik weet niet hoe ze daar contact mee moeten nemen. Jou of uh, eventueel mijn mail sturen. Ze komen maar, uh, in ieder geval op het mooiste complex uit de hele regio. Ze komen zeker op het mooiste complex uit de hele regio. En uh, zeker met een hele goede structuur. En um, terugkomend op je eerste. Van, heeft het zin om uh, te promoveren? Nou op dit moment zou het nog niet wenselijk zijn, want uh, de reisafstanden zijn heel erg groot. Dat is het nadeel, hè? En uh, de meeste meiden hebben er nog een, een bijbaantje, want ja, het zijn toch amateurs. En die, uh, ja, als je 190, 200 kilometer moet rijden voor een uitwedstrijd, en stel dat die niet doorgaat, en je moet op een donderdagavond door de week die, die 200 kilometer maken, ja, dan denk ik dat wij uh, aan spelers behoorlijk tekort hebben om die, die te kunnen inzetten. Ja. Dus de ambitie is er, maar de logica is nog niet aanwezig. Nou heb jij het over afstanden. Weet je wie afstanden maakt? Ja, dat zijn de mensen van, uh, ik hoor net. <laughs> laat eens, een laat eens horen waar ze geweest is de laatste tijd, Ja, uh, bijvoorbeeld. Francine. Imke was in, uh, als ik de laatste drie maanden pak... was in Ierland, Italië <laughs> geweest, Estonië, Zweden, Zwitserland, Basel... En maandag vertrekt ze naar Orleans en dan twee weken later naar het Europees kampioenschap in, uh, in Spanje. En ja, dus elke maand hebben ze wel één, twee internationale toernooien. En daartussen zit ook nog verweven de competitie. Dus die is ook vaak één keer in de maand dat ze in wordt gevlogen naar Frankrijk. En Wessel, die is dan met 16 zestiende jaar die is gemiddeld dan één uh, toernooi uh, weg. Dus uh, de laatste periode, die is toevallig in Nederland geweest, in Haarlem, dus in het Duitsland geweest... En die gaat nu volgende maand gaat naar Cyprus en uh, gaat ze door naar Griekenland. Of dus, uh, Ja, En daarvoor zit hij natuurlijk ook op een loodschool. En dat is allemaal geregeld. En uh, ja, hij woont dan op een CTO Papendal. Dus het moet allemaal wel te combineren zijn en uh, te doen inderdaad. Ja, Hoe ho is dit tot stand gekomen? Want toen ze klein waren, moesten jullie continu rijden. Hè? Ja, klopt. Nou, ik ben zelf ook trainster. ze uh, hebben eerst in Haarlem bij Duinwijk... is trouwens ook een hele goede vereniging hier in de regio... En uh, we zitten met smart te wachten dat in september de nieuwe hal gaat, uh, gaat komen. Dus daar hebben ze eerst getraind. Terwijl Wessel trouwens ook een voetballer is, was dat hij klein was. En Imke een basketbalster. En toen zei ze gaan badmintonnen. En toen ging het vrij snel. Ze hadden best wel veel talent. Maar ik wil ook nog benadrukken dat talent niet alleen goed is dat je kan sporten. Maar ook talent van doorzettingsvermogen. En u noemde het net al intrinsieke motivatie. Dat is ook heel hoog. En gewoon de wil te willen trainen. Nou, ik was ook voorrecht dat ik een trainster was. Ik heb uh, mijn kinderen heel lang begeleid. Ongeveer wel vijf jaar. Toen heb ik het ook overgelaten natuurlijk, aan anderen. Omdat ze steeds hoger gingen. Maar gewoon het plezier erin houden. En dat is heel belangrijk. En gewoon de willen hebben om elke training niet 80% maar 100% te gaan. En ja, dan kan je heel veel bereiken. We hebben inderdaad heel Nederland altijd afgereisd. Maar ook Duitsland en België en Frankrijk wel. En uh, ja, het begon al heel vroeg met heel veel uh, trainen. Het is toch uren maken. Nu trainen ze ook twee keer per dag... Maar dat deden ze eigenlijk ook al dat ze 13-14 waren. En uh, vooral die ouds hebben toen die jaren ook steeds in Den Haag hebben ze getraind. Hebben ze ook nog eentje op het zegbroek op school gezeten. Dus dan uh, kwart over vijf gaat dan s morgens de wekker. Oh. En uh, ja, half zes, kwart voor zes in de auto. En dan heemsteden afzetten met hun vouwfietsjes. En uh, tassen, en badminton tassen. En dan uh, gaan trainen voor schooltijd. Uh, daarna naar school en uittrainen dan ook weer door. En die ouds hebben ook nog uh, een periode toegepaste wiskunde gestudeerd. En uh, in Amsterdam, ja, die maakten gewoon uh, dagen van 15, 16 uur. Dus we zijn inderdaad heel blij dat het nu op Papendal allemaal zit. En uh, ze hebben allebei een aparte kamer. Eentje zit uh, gewoon in het sporthotel, ook bij heel veel judoka-stafeltennissers. En uh, de oudste, omdat er heel veel judo bij is gekomen, ook uh, en BMX'ers en andere. Ze hebben kantoren omgebouwd. Die zitten dan in het 18-plushuis, zo noemen ze dat op Papendal... Ja, en daar kunnen ze natuurlijk naar een fysieke training, atletiekbaan, baan, wordt heel veel kracht gedaan. En natuurlijk ook altijd baantrainingen. Ja. En ja, misschien wel leuk om te noemen, want ook, uh, ja, het kost natuurlijk heel heleboel. Heel heleboel moeten we ook zelf betalen. Dus mijn man en ik werken echt best wel heel veel. Omdat we ja, willen toch. Dat het kan. En we zijn al heel blij dat er een start is gemaakt uh, met Speeltouw Groeneren uit Heemstede. Die sponsort ze. Uh, Bruna Zandvoort doet er ook aan mee. En we zijn nu ook met een kapperzaak waar we al jaren komen. Van Mira Mar in, uh, uh, in Zandvoort. En ja, die was ook. Dat ze het verhaal horen. Want ze beseffen vaak niet hoeveel die kinderen, zeg maar, de jeugd moet investeren. Maar ook hoeveel de ouderen moet investeren. Dus we zullen eerdags, uh, willen we kijken om dat uit te breiden. Of we nog meer bedrijven ook. die gewoon een sporthart hebben. en die het leuk vinden om een klein setje. Het hoeft ook niet hele grote bedragen te gaan. Maar ja, alles helpt. En zeker. Uh, voor onze kinderen die zeg maar doorstappen willen maken. Dan moet je toch ook verre trips maken. Ook naar Azië. Zeker in de badmintonwereld, om uh, ja Om daar ook je punten te gaan halen. En uh, bijvoorbeeld voor Imke staat misschien weer de US Open op de rit. En Canada op de rit hebben ze vorig verleden ook gespeeld. Maar het gaat er nu wel om, gaan ze er naartoe en is het geld daarvoor. Dus uh, misschien ook wel uh, om te melden dat we hopen dat er ook mensen zijn. het bedrijfsleven uit Zandvoort die misschien ook een steentje willen bijdragen voor ze. Vind je het vervelend ga, ga, om je telefoonnummer te noemen? Uh, is, nee, dat we ik nog niet bij stilgestaan. Want ik ja. weet niet hier. Ja, Wat, is, ja. Maar ze moeten hier wel kunnen ja, bereiken. nee. nee ik, ik dacht misschien een mailadres of via hier. Dat dat ze dan. Stuur maar een berichtje naar een Ja, heel graag. Gaat het dan? Dan? Gaat het dan bijvoorbeeld om shirtreclame? Want, om, uh... Ja, dat zou ook kunnen. Maar ik bedoel, uh, we zijn gewoon ook mensen die zeg maar vrienden van. Uh, uh, zeg maar van met ons sport zijn. En dan kan ik ook al bedenken... gewoon een donatie van 50 euro of iets dergelijks. hoeft niet gelijk heel groot. Maar ja, met elkaar, met Zandvoort... kunnen we misschien toch zorgen... Uh, ja, dat die twee ambitie na kunnen gaan. En ja, we hopen ook natuurlijk... in de toekomst op de Olympische Spelen. Daar uh, richten ze zich wel op. En nu is het EJK's en WJK's... en uh, ja, dat soort evenementen. En het is ook mooi dat ze ook steeds geselecteerd worden daarvoor. Dus... We zeggen ook altijd, er wordt heel veel altijd gepraat in de sport. En dat weet ik als een geen ander ook. Maar we zeggen ook altijd, je moet het op de baan laten zien. Laat je record spreken. Ja, en dat doen ze nog steeds. Want uh, Imco is twaalf keer Nederlands kampioen. Is al, al vijf keer of zo. Dus het zijn echt ook wel uh, ja, sporters die er echt voor leven. En wat ik al benoemde, gewoon elke keer er ook heel erg voor gaan. Dus nooit de kantjes aflopen. Altijd nog iets extra's. Ook bijvoorbeeld leuk om te noemen als ze in Zandvoort zijn. En dan gaat ze soms ook nog naar Ken Mew, Die stelt ze ook, zeg maar, de sportschool... Uh, ja, leuk, de beschikking. Is ja, ja is absoluut hoor. En dan gaat ze ook nog... of Westerloop gaan ze ook nog gewoon extra trainen. Dus ze willen ook echt het uiterste uit halen. Ruby Men zit naast jou. Die is voetbalster. Ruby, hoe komt dit verhaal op jou over? Uh, ja, indrukwekkend. Eigenlijk, als je niet zoveel met Ben hebt... krijg je er helemaal niet zoveel van mee. En uh, ja, het is leuk om dit verhaal te horen. Ik wist niet dat het zo... Uh, ja, zo groot was omdat... Uh, Nederlandse sporters daar ook wel uh, goed in meedoen. Maar als je dat nou vergelijkt met wat jullie doen, twee keer in de week trainen met Kees en een wedstrijd spelen, dat is toch iets heel anders, hè? Ja, ik moet zeggen dat het bij ons echt een mix van uh, gezelligheid en prestatiegericht is en dat het gewoon iedereen zijn eigen ding voor de rest doet. En, uh, yeah. Je dat weet dat Kees leuk. en ik een aantal dagen per week samen op een voetbalveld staan en dan komt hij met die verhalen over jullie, maar het is wel een heel bijzondere groep, hè? Ja, nou dit is een heel diverse groep. We zijn van uh, 17 jaar meiden tot uh, de oudste is 32. Dus um, en je merkt ook dat de ouderen, de jongeren het naar hun zin proberen te maken. En de band is gewoon goed. En um, ja, het, is, uh, het gaat allemaal heel lekker. Ja, uitjes organiseren en dat helpt allemaal voor de teambuilding. Het jaarlijkse uitje schijnt uh, een beetje uit de hand te lopen iedere keer. Nou, ja, we belt het in de vroege uurtjes, meestal is het gezellig. En, uh, yeah. Nou, dit is het voorbeeld dat sport ook heel erg leuk kan zijn en bindend kan zijn. Hè? Laten we het daar maar op houden, dat is ook zo. Voor Francine van der Aa en de kinderen van Francine hebben wij de volgende plaat klaarstaan. Klopt helemaal, Henny. Ik heb ze thuis allemaal zorgvuldig uitgesorteerd. Ik dacht, dacht. ik dacht maar iets te draaien van Marco Borsato, dochters. Lijkt me een goed idee.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 Altijd Ja, je houdt ze vast, die dochters, tot ze naar voetbal gaan. En dan moet je ze loslaten. <laughs> Zo gaat het erbij wel. Kijk, dat, dat is dan weer een wijze opmerking van onze technicus Charles Duif. En we hebben inmiddels ook een telefoongast. Hebben. Ja, want jij krijgt, uh, jij krijgt die telefoontjes maar binnen. En uh, dat is Martijn Prinsen, want er staat een weekend wat betreft het voetbal te wachten, jongens. Lekker hoor. Oh. Goedemiddag. Hi, jongen. Goedemiddag. Kees heeft ook de koptelef koptelefoon op, dus als je uh, iets wil dubbelen met hem, dan mag. <lacht> Goedemiddag Kees. Dag Marijn, hoi. We hebben, Kees, uh, we hebben net nog een, een epic gestuurd, hè? Ik hey, zag hem, hem binnenkomen, hem ork, of... ja. Ja, overmorgen, ja. hè? Want dat is toch wel weer een bijzondere dag die eraan komt. Ja, uh, sowieso natuurlijk gewoon om het voetballen zelf, hè. Ik bedoel... Uh... Ja, er staan leuke, leuke potjes weer op het, op het ja. programma, waaronder de, de derby van de Muiden tussen uh, um, uh, VSV en de Muiden. Of de derby van Vels, hè, laat ik wel goed zeggen dan. Zou die uitgespeeld worden of gaan ze weer slaan? Uh, zullen we gewoon zorgen dat die uitgevoerd wordt? Ja, wat we het hopen, hè? Ik, uh, ik ben benieuwd uh, uh, of, of het clubhuis van VSV uh, vannacht weer onderhanden wordt genomen. Want dat was vorig jaar het geval. Dat zou best kunnen, hè? Toen werd het uh, clubhuis van VSV eventjes uh, zwart-wit uh, geschilderd. Ja, ik herinner me dat. Ja. ja, die uh, ludieke, uh, zolang het zeg maar, uh, allemaal binnen de perken blijft, daar heb ik wel van een beetje, uh, gewoon een beetje strijd onderling voor. En uh, vooral voor de wedstrijd, dat is leuk. En kan Abras slapen vannacht? Uh, kan, ik denk dat Abras altijd wel goed kan slapen. Oké. Okay. Want uh, die zal, die zal uh, dit zijn toch de, de, de, uh, de diamantjes, hè? gewoon ja. de, de leukere wedstrijden die je die eruit wist. Ja, ik, ik ben heel benieuwd. Uh, VSV presteert prima in die zaterdag uh, ja. derde klasse. Een stuk beter dan ja. vorig jaar. Ik uh, durf het niet te zeggen hoor. Uh, VSV is toch een voor verarsching voor Armuiden. Ja. We gaan het zien morgen. Ja. Wat heb je nog meer op het lijstje? Um, nou ja, we zo meteen. Uh, normaal gesproken hebben we het natuurlijk over vanavond. Maar tel ze vanavond niet. Tel ze morgen tegen RKC. Zonder uh, Andrea Novakovic en Rodi de Boer. Want die zijn opgeroepen voor. Uh, ja. Uh, ja, de vertegenwoordigde vertegenwoordiger elftal in de land... en rode boer met de uh, oranje 120... en uh, Novakovic voor het eerst... bij de, de, de, de echte selectie van Amerika. Leuk, Dat vind ik wel bijzonder, hoor. Ja, ja absoluut. Heel leuk. Wordt wel een gemis, vertel, vertel ze. Ja, dat, uh, dat denk ik ook. Nou zei uh, Mike Snoeien van de week terecht... het uh, is eigenlijk van de zotte... als we niet één wedstrijdje zonder uh, Novakovic kunnen voetballen. Nou ja, maak het maar waar dan, uh, Mike? Ja, het, het, is, het is niet voor niks, hè, dat hij uh, dat eigenlijk zo. altijd 90 minuten speelt... Uh, hetgeen wat op de bank zit, heeft gewoon niet het niveau van, van een vaker ja. Ik ben heel benieuwd hoe hij het morgen gaat oplossen. Ja. Ik denk dat er een verrassing uit, uit de hoogte komt. Dat zal wel, want uh, daar is die trainer genoeg voor, hè? Nou ja, je zou in eerste instantie denken dat bijvoorbeeld een, een Floris van der Lind die lijkt natuurlijk qua postuur en qua voetballen wel in de op, op een vaker Je zou bijvoorbeeld denken dat die gaat voetballen. Maar ik denk dat hij gewoon met een... Met een een verrassing in de spits komt. En dan heb ik het bijvoorbeeld over, uh, nou noem eens iemand, uh, uh, uh, misschien wel platje in de spits. Ja, waarom heeft niet? Dat heeft hij vaker gedaan. Waarom niet? Ik, uh, ja, goed. We, we, we gaan hem morgen zien. RKC is een laagvlieger. Uh, er moeten wel drie punten gepakt worden, hoor. Jullie hebben als voetbalinhaarlem.nl ook uh, een bijzonder iets morgenavond, hè? Ja, wij hebben de aftrap van onze voetbalgala, Ely. Uh, ja, uh, nou, goed. Je bent er zelf natuurlijk ook bij, hè? Als uh, voetbalinhaarlem... Uh, Analist, specialist, uh, uh, vriend, ja, uh, hoe, hoe, hoe noemen we het allemaal? Handelop, Een man die uh, verder reizen maakt. Niets vergeleken ja, is... bij Francine van der Aar met de kinderen, maar... Ja, jij op... gaat ook het hele land door, ja. Ja, 190 kilometer vorige week. Zeven uur onderweg, man. En dan heb je nog met 1-0 verloren, omdat die buitenspelgoal niet werd afgekeurd... en omdat we de penalty niet kregen. Zuur. Sure, sure. Ja, en, en zondag wordt het helemaal ellendig. Dan moeten we naar, naar de Duitse grens. Ja, ja, inderdaad. Nee, om nog heel even terug te komen op, uh, op zaterdagavond. Uh, we hebben alle clubs uit de regio uitgenodigd. Uh, twee man per, uh, per club. Uh, en heel veel clubs die komen. Um, en ja, daarin gaan we onze, onze plannen uh, uitleggen met het voetbalgala. Leuk hoor. Um, de app uh, die, die, uh, is zo goed als klaar. Um, waardoor iedereen zo meteen kan gaan stemmen. En, uh, ja, valt, en dat is natuurlijk ook wel uh, fijn. Er valt voor de clubs ook nog iets te verdienen aan, uh, aan het voetbalgala. Uh, ja, goed, en alle clubs zitten natuurlijk op. op uh, hoe zeg je dat zo mooi? Zwart zaad. Precies. Uh, dus ja, uh, ik, uh, ik, uh, ik ben heel benieuwd hoe de er gereageerd gaat worden. Maar het gaat een mooie avond worden. Helemaal stel ze nog eens drie puntjes bij ook. Ja, maar zonder de twee kanjes wordt dat toch een beetje moeilijk, denk ik. Ja, we hebben het wel tegen RKC, hè? Ja, maar ze gaan opploeg, hè? Ja, ja uh, Telsa verloor het hele wel met 4-1 uh, ja. op mijn hoofd. Ja. Um, Hey, we gaan even naar, uh, naar Zandvoort. Ja, dit is, wel, dit is wel hetgeen waar we het wel vaker over hebben. Ja. Telstra kijkt altijd naar beneden. Ja. In plaats van dat ze met de borst vooruit zeggen van we pakken die, die, die gasten gewoon. Die boeren daar ja. vandaan. Uh, Precies. Hè? Nee, morgen Zandvoort. Ja, vertel. jouw spartaan. Wat denk je? Mm, het draait niet echt lekker hè, nee, Zandvoort. ze zijn een beetje uit vorm hè. Uh, vorige week was ik zelf bij de wedstrijd bij VW in uh, frustratie alom. Uh, 1-0 achter tot. Uh, tot uh, uh, uh, nou, ik denk, uh, wat is het? 10 minuten voor tijd. Ja. Nou, toen werd het 1-1 uh, door een goal van uh, Bud Water. Die echt verschrikkelijk uh, slecht speelde, hoor. Ja, die is niet uh, in zijn vorm. Nee, inderdaad. We ook nog ruis te maken met het publiek. En met uh, ja. de verslaggever van het Haam ja. ja, goed. Dat zijn allemaal dingen. Uh, dat toont gewoon dat het niet lekker loopt. Nee. Dan Ga je voetballen, Budje. Dan ligt niet te klooien. Nou, inderdaad. Ja. Nou, goed. En, in, uh, echt, en dat was wel een werelddoelp door Nigel Berg. Die neemt de bal aan 25 meter voor de goal, legt hem voor zijn rechterpootje en uh, schiet hem gewoon uh, in de kruising. Ja, ja drie, uh, drie puntjes. Maar goed, uh, ja, het kampioenschap uh, dat is inmiddels wel duidelijk. Ja. Uh, elf puntjes voorsprong dat DSG eruit gestapt is. Ja, een ja, VVA-sportaan, uh, uh, ja, dat, dat zou toch geen probleem mogen opleveren voor, uh, voor de ploeg van Ted. Uh, Laten we het erop houden. Laten we eens naar die andere club gaan die vrij hoog speelt. Nog. Uh, jou, jouw clubpie. <laughs> ja. HFC. Ja, dat is ook een belangrijke. Uh, ze staan... Uh, Je bedoelt van vanmorgen, uh, die wedstrijd? Vijf, vijf puntjes onder, toch? Nee, zaterdag toch Nee, zaterdag nog. Nee, zaterdag ja. is geel zaterdag Zondag. Oh, <laughs> kijk, kijk, kijk, kijk. Ja, ja. ja. Kees is trainer van de geel-wit mannen. Ja. En die, uh, ja. die belangrijke ziet wedstrijd. met angst en vrezen uit naar de wedstrijd van uh, vanmorgen tegen uh, HFC okay. zaterdag. Ja. Maar ik heb net het lijstje gekregen van de spelers. We hebben er in ieder geval elf, hè? Oh, maar ja, in het eerste <laughs> geval doet Kees zelf mee, hè? Dat zal wel moeten, denk ik. <laughs> ja, het is toch wat. Dus dat wordt weer een dubbele cijfer uh, overwinning, maar dat mag ook wel. Want ze zijn vorige week weer uh, stom geweest om gelijk te spelen, HFC, daar. Bij, uh... Zeg je nou dubbele cijfers in? Ja. Echt? Ja. hij ah, nept ons nooit uit die spelen. van uh... Verstraat maakt morgen vijf goals. Let maar op. Ja, dan is het topscorersklassement ook wel beslist. Dat ja. is het nu toch al, of niet? <laughs> nee, het gaatje loopt, het uh, wordt kleiner. Uh, het is inmiddels uh, weer minder dan vijf. Oké. Okay. Uh, dus, uh, nee, goed. Uh, ja, nee, uh, Geelwitte, uh, uh, met alle respect voor die gasten natuurlijk. Ik bedoel, want uh, je moet hem opbrengen, hè, iedere week. Ja. Uh, ja. Uh, ik had op een gegeven moment wel het idee, een paar weken terug, dat, uh, dat uh, de eerste overwinning daar zou te komen. Maar het mocht, uh, mocht nog niet zo zijn. Nee. Nee, dat SVI was een... Uh... <coughs> ja... Eigenlijk een, een wedstrijd waar uh, scorebordjournalistiek heel goed van toepassing was. Ja. Ben je bang voor morgen, Kees? Nee. Oké, okay. zo hoort het. Nee. Nee. Bang moet je nooit zijn, toch? Nee. nee. Wat Ik gaat denk... er zondag in Groesbeek gebeuren? Want uh, ja, Roy Kastien ligt eruit, hè, voor een jaar. Ja, die heeft uh, zijn voorste kruisband, uh, die ligt aan een uh, puin. Op het kunstgras van FC Utrecht. Ja. Waar ze dachten dat hij Ajoek zou gaan vervangen. Nou, dat kun je dus vergeten nu. Ja, 2018 zit, uh, wat dat voor, uh, zit erop. Ja. Uh, toch wel een jaar van extremen. Ik bedoel, uh, zo breek je door bij HFC 1. Uh, sta in de belangstelling van profclubs. Ben je een lange tijd topscorer van de tweede divisie. Ja. En zo sta je een jaar aan de kant. Dat is daar, die, uh, Ontzettend. Dood, een ja, echt triest voor hem. En een geweldig verlies natuurlijk voor HFC. Ja, dat, uh, dat is waar. Ik bedoel, het is toch een van de, van de smaakmakers. Maar ook een jongen die uh, vanuit het niet doelpuntje kan maken. En dat is iets wat HFC op dit moment toch wel, uh, toch wel mist. Ja, ja. Uh, De voorsprong op uh, de treffers uh, is vijf punten. Ja. Um, ja, misschien zeg ik het niet goed hoor, maar dat mag sowieso niet verloren worden. Want dan wordt het nog enorm moeilijk, want je krijgt AFC natuurlijk ook nog thuis. Ja, die win je ook niet hoor. Nou ja, dat, uh, die, die draai je ook al een stuk beter dan uh, ja. toen je ze in de eerste wedstrijd uh, trof. Ja. Nee, het wordt, uh, wordt uh, ik, ja, ga je er een heen, ja hè? Ja, zal het moeten hè. Het wordt uh, een bijzondere middag denk ik. Ja, dat hoop ik. Ja, nou, En als laatste hebben we dan de derby uh, in de derde klasse tussen schoten en Allianz. Ja. Nou, die winst schoten. Uh -huh. um, ja, denk ik ook. Ja. Al is Allianz, um, um, ik vind ze uh, de laatste tijd wel, wel uh, er zit wel voetbal in die ploeg. Ja, tuurlijk. Oh, in Schoot heeft het uh, daar... Uh, maar ook daar speelt een beetje de, de trainerswissel. De, er is toch een, een, een andere stemming dan dat er was. Ja, daar hebben we natuurlijk de laatste hele column aan, uh, aan besteed. Ja, terecht. Uh, het, het valt wel op. Hè? De clubs waar, waar inmiddels van bekend is dat, uh, dat de trainer uh, uh, vertrekt. Ja. Uh, heel veel die draaien op dit moment echt zeer matig. Ja, ja het maar, overwicht is weg. hè. Er wordt niet geluisterd. Er wordt minder hard getraind. Uh, waarom zou ik? Uh, ik weet precies hoe het gaat, joh. En zijn de trainers al bezig met een nieuwe club? Ja, tuurlijk. Jeroen Kroes is ook trouwens weg, bij komt het LKFC zaad. Nou, misschien Kees, kan je ook gebruik van maken. Hij gaat naar Kastrikum. Ja, ja, mooi club Ik heb gehoord, ja. Ja, ja nou, dat is het, uh, plan alleen dat is. mijn agenda is vol. Hé, uh... <laughs> <Hey, laughs> en uh, Bloemendaal, die uh, wisselende ploeg iedere week, die heeft nog kansen? Uh, ja, in die, uh, die derde periode. Kijk, de, de, de, de, de wedstrijd tegen VVA vorige week. Uh, uh, dat, dat... Bloemendaal nou, was, was, was gewoon heer en meester. Uh, en VVA had uh, bijna te vertellen. VVA staat in ieder geval niet voor niets bijna onderaan. Maar ik zou het wel leuk vinden als, uh, uh, als Bloemendaal nou, toch nog wat, uh, wat kan betekenen in de laatste periode. En Timio zei het goed hè, vorige week in de uitzending. Hij zei van uh, misschien hebben we vorig jaar wel een beetje boven onze stand geleefd. Uh, viel het uh, kwartje iedere keer juist de goede kant op. En die zit het nu af en toe tegen. Nou, laten we dan hopen dat het uh, vanaf nu een beetje weer mee zit. Ja. En dat Bloemenaal alsnog kan gaan meevoetballen met de uh, met toetje, met de play-offs. Het blijft voor mij onbegrijpelijk dat je je eerste vier wedstrijden van de competitie verliest. als je vorig jaar het kampioenschap speelt. Uh, ja, ik denk wel. Hè, zo, ja, het was wel ik... een slechte loting, hè? Meteen al de eerste vier uh, ploegen ja, wel. Maar precies. je hoeft je niet. Dat, ja, nou. ja. Je moet ook. Je moet ook een marshal hebben dat je net rustig kan opstarten. Ze ja, dus moesten meteen volop aan de bak. Ja, dat is en dan, dan verlies je de twee en dan moet je de derde winnen. Ja, dan ja. krijg je toch een beetje druk. Dan komt de spanning erop. Ja. Ja. Ja. Oh, dat is, ze hebben het weer op de rit. En, uh, uh, ja, het is toch wel gewoon een, een, een, een, een, een, een ploeg waar heel veel talent in zit. Maar ook met een aantal gelouden jongens. Ja. Ja, en die, die, die mensen je het toch wel goed. We gaan je morgenavond zien, uh, Martijn. We gaan er wat moois van maken. Hoe laat en waar moeten we afs afspreken zo? Uh, nou ja, als jij rond zes uh, uur kort over zes bij Telstra bent, dan ben je mooi op tijd. Oké. Okay. Zeg, hier is Ruby Mens, hè. Dat is een van de voetbalsters van, uh, van uh, Heeregrond. Op dat mooie veld. Heb jij daar iets tegen te vertellen, Martijn? Nee, we hebben tegen elkaar gevoetbald. Dat geloof ik niet, maar dat is echt waar. <laughs> is dat zo, Ruby? Uh, vertel. Ik uh, ben benieuwd. <laughs> We hebben uh, vorig jaar, uh, wanneer was dat? Augustus denk ik, hebben we meegedaan met het toernootje in Hoofddorp. Uh, dat is van Kees, hè? de, de meerboarding-cup. Ja. Volgens uh, mij hebben we ja. voetbal tegen, tegen de Hillegom, dames. Ja, dat klopt. Daar was ik zelf niet bij, maar uh, ah, okay, okay. dat gaan we dit jaar wel doen. Ja, wij, wij zijn er ook weer bij. Als het nog mag, hè, Kees. <laughs> Nou, ik, hij heeft zo zijn bedenkingen hoor. Ja, jullie zijn van harte uitgenodigd. Maar, maar we willen ook meteen even oproepen. Als de, als de meer boarding Cup, dat is dan 8 juli. Uh, we willen wel meer dames hebben. Zodat we dus ook een damescompetitie ernaast kunnen doen. Ja, het wordt hoog tijd dat voetbalinhaarlem.nl. Dat damesvoetbal een beetje gaat aanpakken. Ook eens een keer gaat promoten. Uh, ja. Dus nee, en er zit, een, er, zit een, er zit een plan in de pijplijn wat op betreft. Ja, ah, nou die, die mooi, plannen mooi, van mooi, jou, mooi. die ken ik. Dat duurt veel te lang. Kom er eens een keer <laughs> ik, mee. Ik man. zou dat plan meteen voorleggen aan Ruby. Want dan heb je meteen een, een gezicht en een gesprekspartner om uh, te motiveren om damesvoetbal op de kaart te krijgen. Hey. Ik vind het goed, uh, Kees. Hoe vind je dit? Gaan we doen. Kijk, je hebt eens een hele mooie dame op je schoot geworpen. Ho, ho, ho. Oh, hey, oh, oh. oh, nee, nee. Wat is dit nu hier? Ja, ik zeg alleen maar wat ik zie. Ja, ja, dat snap ik, ik. Ik ga verder met mijn werk. lijkt me een goed idee. Ja, ik heb nog één belangrijke tip voor Ruby. Luister. Dag Martijn, bedankt. Doei. You've painted up your lips and rolled and curled your tinted hair.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 Take your love to town. Oh, For God's sakes, turn around. Nou, ze hebben van mij nog nooit een liedje gemaakt, maar voor Koobie wel, kennelijk. Is Kenny Rogers met Ruby. Don't take your love to town. En dat was eigenlijk al Martijn gericht, maar... <laughs> Ja, die is al weg. Ja, die, al weg. Ja, die, die, die vluchten gauw weg natuurlijk. Maar als je die ogen van Ruby ziet, joh, lachen. Ja, echt leuk. <laughs> Ruby, wie is de kampioen, uh, Nederlands kampioen uh, badminton? Ja, dat moet je dus niet aan mij vragen. <laughs> oh, heb ik de verkeerde microfoon. <laughs> Vertel eens, Frans, Francine. Nou, voor de teams is het uh, pas geworden is wel leuk dat het deze regio is. Dat is Duinwijk uit Haarlem. Die is voor de 25 ste keer uh, pas in uh, Den Bosch landskampioen geworden. En ze wonnen met 4-1 in de finale tegen Almere. Ja. Dus dat was wel gaaf. Want ja, Wesselspad ook bij die club. En Imke, die heb er ook lang gespeeld. En ik heb er ook training gegeven. En uh, ja, dat was een hele mooie afscheid. Dat was ook voorop op ingezet. Dat hoopten ze. Omdat het laatste jaar is van deze oude hal... die dan straks tegen de grond gaat... dat ze hem met een mooi afscheid uh, ja, een hebben kunnen bestrijf, doen. En dat is ja. gelukkig gelukt. Ook Rubie, door een aantal toppers. Ruby Mens, wat is het leuke aan damesvoetbal? Uh, ja, de gezelligheid in combinatie met prestatie. En uh, ja... Wat we voor elkaar over hebben. En vooral ook gewoon de dingen die je naast het voetbal doet. Super gezellig. Jullie trainen twee keer in de week. Kees is even weg, dus je kan het makkelijk zeggen. Is het een goede trainer? Ja, het is een super trainer. Ja, <laughs> we zijn heel erg blij met Kees. Um, ja, top dat hij nog een jaar met ons door wil. Daar zijn jullie blij om, hè? Ja. ja. Want het is wel belangrijk om ook. Uh, zo hou je de motivatie bij de dames ook hoog en uh, hou je de trainingsopkomst hoog. Ja. Dus een goede training selectie gaat. van 30, heb ik begrepen. Ja. Is dat niet wat veel? Dat lijkt veel, als je aan het begin van het seizoen kijkt. Maar um, ja, blessures en uh, het zit allemaal niet even mee. En dan uh, tegen de winterstop aan is het op, eigenlijk op z'n hoogtepunt geweest. En dan uh, is het gewoon elke week behelpen met... Uh, Speelsters, genoeg speelsters voor twee teams. Nou kan ik me voorstellen dat uh, meisjes, dames luisteren naar dit programma... en die zeggen, ja, in Zandvoort is wel een leuke club... maar dit klinkt wel allemaal heel professioneel daar in Hillegom... op die mooie locatie. Wanneer kunnen ze bij jullie komen kijken? Uh, nou, het trainen sowieso elke dinsdag en donderdag. En op, uh, Van hoe laat tot hoe laat? Uh, kort over acht tot kwart voor tien ongeveer. Oh, hij bult jullie wel af dus. Ja, yeah. maar uh, het is alleen maar goed joh, het is gezellig... En, uh, op zondag spelen, je kunnen ze ook komen kijken? Oh, zegt Kees, ze kunnen altijd meetrainen. Ja. Op donderdag. Op donderdag, dat is leuk. Kees, leg eens uit, er komt er opeens een stoot meiden en uh, je hebt er al 30. Nou ja, 50 is ook goed. Dus uh, nee, Als iemand interesse heeft, dan uh, zijn ze van harte welkom om uh, op donderdag mee te komen trainen. Om de sfeer te proeven en... Uh, mee te maken hoe we trainen. We hebben al een paar keer een, een gast uh, gehad die ik mee kon trainen. Um, verrassend genoeg uh, was uh, een van degenen die kwam... een van de betere uit de Haarlemmermeer, meer dachten. Maar toen ze mee trainde, toen beseften ze... dat ze toch wel wat stapjes nog tekort kwam... ten opzichte van uh, de dames die uh, bij heel goed spelen. Jij bent dag en nacht op de voetbalvelden... maar je hebt ook nog een bedrijf, meer sportief. Ja, en dat is echt sportief, want bijvoorbeeld de laatste medaillewinnares Sme. ja Sme Visser. Ja, die hebben... Heb jij gesponsord? Ja in het begin van de carrière hebben we er inderdaad via stichting meer sportief dat was een stichting die stichting bestaat niet meer. Ik ben wel doorgegaan met meer sportief, maar die stichting werkte in de Haarlemmermeer en die had een aantal grote sponsors en daarmee wilden we topsport en sport gaan promoten binnen de Haarlemmermeer en ja Esme kwam natuurlijk uit Bijnsdorp en gemeente Haarlemmermeer. En haar prestaties vielen toen al op. Dus toen hebben we haar een uh, stimulatiepremie uh, gegeven. Zodat ze in ieder geval nieuwe schaatsen kon kopen. En met die nieuwe schaatsen heeft ze het waarschijnlijk gered. Dus, ja. Leuk hoor. <laughs> je hebt uh, net het verhaal gehoord van Francine van der Aar. Ja. Uh, met haar twee kanjes van kinderen die ook sponsoring zoeken. Kan je iets voor ze betekenen? Ja... Ik heb mijn uh, wortels vooral liggen in Haarlemmermeer en, uh, en de Dus ja, ja, Maar je ja, moet nooit ik, je wortels ik, helemaal vasthouden? Ja. Nee, uh, ik, ik, ik kan wel eens links en rechts wat gaan vragen. Maar dan zouden ze me eerst even wat meer informatie moeten sturen wat er allemaal uh, benodigd is. Dat zal ze met plezier doen, en... want het Absoluut. enige wat ze nu krijgt is Jonix, geloof ik. Ja, klopt. Van Jonix ja. uh, is de materiaalsponsor... En daar zijn ze gelukkig gewoon een aantal jaar bij. Dus met de records en, uh, en spullen. Dat is gelukkig geregeld inderdaad. Ja, nou het, het, het vervelende op dit moment is... bij dat geld voor de voetbal, dat geld voor alle sporten... dat de geldkranen bij de bedrijven uh, redelijk uh, op slot zitten. Omdat ze allemaal het herstellen zijn van een, uh, een, een crisis. Waarin ze in de, was lopen. Maar ik uh, kan wel eens kijken of we... Op enige, ja, ze, ze, ze, ze, ze, ze zitten op Papen, ze en ze komen uit Zandvoort. ja Zandvoort. Het ja. Ja, weekend ja. komen ze naar huis als ze ja. niet uh, internationaal aan uh, het bed met onder zijn. En uh, ja, maandagochtend uh, vroeg moeten ze alweer in de sportzaal van Papen. Ja. Het, het, het moeilijke is, want we hebben natuurlijk in Hillegom hebben we een, een, een, een, van de Paralympics een, een, een zwemmer gehad... die het uh, ook heel erg goed uh, heeft gedaan, ook uh, heel veel goud heeft gewonnen... Um, het zijn individuele sporten. En bij individuele sporten is het vinden van sponsors... nog veel moeilijker dan wanneer het een teamsport is. Kijk, Je kan uh, geen shirtje gaan dragen met de naam van de sponsor erop. Want het is allemaal uh, ook bij de badminton vast opgelegd. Je mag uh, geen shirt dragen. Nou, dat, dat mag wel hoor. Want ze mag worden bijvoorbeeld okay. ook door de Speeltal Groenendalen gesponsord. Ja. En uh, ja, mijn kinderen geven ook wel clinics. Want ze zijn ook uh, altijd heel maatschappelijk betrokken. Mijn dochter had laatst nog... Uh, in Amsterdam gegeven en we komen natuurlijk ook uh, van Duinwijk uit Haarlem en uh, ja, we hopen ook mede ook bekendheid met speeltuin Groenendaal dat daar weer zeg maar mensen die bemeten en kleine kinderen krijgen daar naartoe gaan. Ja. En dat is natuurlijk ook met de Bruna. Dus dan, uh, want ze hebben we nog niet allebei een uh, structurele sponsor zeg maar nee. die uh, op een voorshirt. Dus vaak doen ze met een paar sponsors uh, doen ze gewoon wat een aantal shirts en elke keer doen ze dan een verschillend shirt aan. Nou mocht ik wat dus, horen dan. Uh... En in mijn regio uh, mensen zeggen die, van, uh, die het erg leuk vinden. Okay, Om zoiets te doen. Dan uh, uh, schrijf ik straks nog wel eventjes uh, alles van je op. Uh, zo zie je zal dat ik, CFM en ja. mooi kan intermediëren tussen sponsors, tussen topsporters, tussen voetbalsters. Ja. Maar we gaan eruit met de muziek van de moeder van een topsporter. En dat is? Francine van Draa. Ja, maar welke muziek? Nou, dat moet je best oh. wel. Oh ja. ik, ik heb keus genoeg. Uh, ik heb een aantal nummers opgekregen. Maar uh, we gaan maar even naar, naar de hemel. Met z'n allen. Heaven. En dit is dan tevens de afsluiting van uur 1 van uh, ZFM Lunds uh, uh, Sport. En we komen straks nog een volgende bij u terug. Dus blijf allemaal luisteren. Luisteraars tot na uh, de andere kant van het nieuws.